6 uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de eurolanden zijn het in Brussel eens geworden over maatregelen om de schuldencrisis te bestrijden. Tot vannacht vier uur werd er onderhandeld. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket dat de komende weken verder gestalte moet krijgen.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 Gekeken wordt naar mogelijkheden om de slagkracht van het fonds nog verder uit te breiden. Een ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met de andere EU-landen. Premier Rutte noemt het akkoord een hele grote stap. Volgens hem is op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt...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 In Groningen zijn honderden studenten geëvacueerd vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten hun kamer uit vanwege de rook. Niemand raakte gewond. De brand was snel onder controle. De Groningse studenten zijn inmiddels weer terug naar huis. Dan nog het weer: sluierbewolking, maar in het oosten ook wat zon. Een matige tot vrij krachtige Zuidoostenwind. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal.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 en Marcel Ooster. Donderdag, 27 oktober. Goedemorgen. U hoorde het al. We hebben een akkoord te melden. Twee uur geleden waren de leiders van de Eurolanden eruit. En daarmee zijn we gered, zeggen ze, met een sterker noodfonds en het kwijtschelden van de helft van de Griekse schulden. Onze verslaggevers rennen van persconferentie naar persconferentie en vertellen straks wat er nog meer is afgesproken. Hoort natuurlijk ook alle hoofdrolspelers. Merkel, Sarkozy, Van Rompuy, Rutte en wie we nog meer te pakken kunnen krijgen. En datgene wat er is besloten bespreken en wegen we met hoogleraar monet. Economie Ivo Arnold en hoofdeconoom bij ABN AMRO, Han de Jong. Onze Haagse verslaggevers zijn al bezig met het halen van reacties... bij de verschillende politici. En Mark Robin Visser pelt hoe dit akkoord valt in de financiële wereld. Hij is vanochtend op de beursvloer in Amsterdam. En dan horen we ook nog van onze correspondenten... hoe Griekenland en Italië reageren. En dan hebben we ook nog ander nieuws. Jawel, bijvoorbeeld over het drastisch reorganiseren van de ziekenhuizen. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid is dat noodzakelijk... om de zorg betaalbaar te houden. De lijst van beste restaurants is er met één opvallende... En ook hele dikke verliezer. En die spreken we straks. En het huis van Harry Mullish wordt museum. En tussen Ajax en Johan Cruijff gaat het helemaal niet goed. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bijvoorbeeld over het akkoord... dan kunt u die stellen via Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Het was een lange nacht, maar de leiders van de eurolanden zijn het eens geworden over een reddingsplan voor de euro. De Griekse schuldenlast wordt aanzienlijk verminderd en dat is niet alles, zo melde al heel snel de Duitse bondskanselier Merkel. Er wordt een nominale haircut van 50% vereenbaar. En op deze grundlage werden we een nieuw Griechenland-programma hebben dat een wert van 100 miljard euro omvat. Dus een tweede hulpprogramma voor Griekenland... waardoor het land nog eens 100 miljard euro krijgt. En de banken moeten dus de helft van de Griekse schuld gaan kwijtschelden. Wij gaan naar correspondent Tijn Sade in Brussel. Die is nog altijd wakker, Tijn. Um, hebben de Europese leiders vertrouwen dat hiermee de euro is gered? Nou ja, dat proberen wij nu met Lucifer stokjes tegen onze oogleden... <lacht> turend op onze rekenmachientjes zelf ook in te schatten. We maken hier ook de rekensommetjes... Uh, Rutte heeft het uh, zo'n 55 minuten geleden in uh, zijn uh, afsluitende persconferentie met ons nog eens helemaal doorgerekend. Beducht als hij was om niet nog een keer in de fout te gaan. Of in ieder geval wat verwarring te scheppen over tientallen miljarden zoals uh, afgelopen zomer. Rekende hij het hardop uh, voor ons voor. Uh, ontstond uh, natuurlijk weer wat verwarring. Kijk, je hoorde het net Merkel al even zeggen in het Duits. Ze had het over uh, 100 miljard. Een nieuw pakket voor Griekenland en dan dus die 50% haircut, zeg maar een kwijtschelding van de helft van de Griekse schulden. Nou, waar het een beetje op neerkomt is, we hadden al een pakket voor Griekenland, anderhalf jaar oud is ongeveer. Uh, dan uh, werd er in de zomer uh, nog eens 109 miljard besloten. Nou, Die 109 naar Griekenland die kun je helemaal wegstrepen. Nee, er komt nu een nieuw pakket en dat is groot. 130 miljard. Dan denk je, dat is toch niet zo heel veel meer. Maar waar het ermee zit is dat 30 miljard... voor de rekening komt van die banken... die leningen uit hebben staan in Griekenland. Als zij dat kwijtschelden, 50% dus... dan komt dat meer op 30% bijdragen. 100% dus van jou en mij, van ons allemaal... publiek geld uit het noodfonds. 130 miljard naar Griekenland. En dan moeten de Grieken er in 2020 weer beter voor staan. Nou, dat is nog maar één... Kant van het verhaal. Ja, want we hebben natuurlijk ook nog het Europese noodfonds. Dat staat een beetje centraal in de hulp voor Griekenland. en ook andere landen die in de problemen zijn of gaan komen. Hoe sterk wordt dat noodfonds nou? Ook daar moet je weer op rekenmachientjes kijken. en moet je eigenlijk ook weer allerlei interpretaties euh, naast elkaar leggen. Euh, officieel heet het nu dat het huidige noodfonds. van 440 miljard, hè, wat we met z'n allen daarin hebben gestopt. om landen in problemen te helpen. Dat moet uh, veel meer, zoals dat dan heet, vuurkracht krijgen. Nou, daar worden uh, allerlei schimmige... Nou, schimmige, ik moet het niet zo negatief zeggen... maar daar worden allerlei financiële constructies nog voor bedacht. Nou, dat moet uh, groot duizend miljard worden. Maar als je Rutte ernaar vraagt, die zegt... ja, uh, uiteindelijk moet uh, dat noodfonds uh, in vuurkracht vergroot worden... met vier à vijf keer. Dus dan kom je eigenlijk uit op 2000 miljard. Nou, wat is het nou? Het gaat zoals we nu weten, naar 1000 miljard. Maar door al die constructies, dat het half uh, een soort van verzekeringsachtig noodfonds wordt... wat obligatieleningen gaat, gaat verzekeren... moet die vuurkracht uh, de waarde krijgen van 2000 miljard. Oké, okay. dus het gaat ook vooral om garanties. En eventjes nog terug naar de banken, Tijn. Want um, jij zegt, die moeten dus 50% van die Griekse schuld uh, kwijt gaan schelden. Ik hoor jou verder niet over of dat verplicht is of niet. Betekent dat dat ze het... ...vrijwillig gaan doen. Nou, dat lijkt het toch niet op, want uh, daarom duurde het ook zo lang. Uh, er is twaalf uur lang onderhandeld, van vijf uur s tot uh, een uurtje geleden. En uh, dat is vooral uh, te wijten aan het feit dat er keihard onderhandeld is... ...met de internationale bankensector. Die waren aanwezig, er waren woordvoerders, er waren de spelers... ...die liepen daar ook rond in de gangen waar wij journalisten nooit mogen komen. En uh, ik denk toch wel dat de afspraken die gemaakt zijn toch wel behoorlijk dringend zijn... Oké. Okay. Nou, de details uh, hoort u in de loop van deze uitzending. Tijdens AD, dank je wel voor uh, dit moment. Want er is ook nog ander nieuws. Dat vatten we voor u samen in het nieuwsoverzicht. We beginnen bij de politie. Die vindt het inzetten van een kunstmatige file op de A2... afgelopen zaterdag gerechtvaardigd. De politie wilde met dit middel een benzinedief stoppen. Maar die stopte niet en reed vol op die file in... met een dodelijk slachtoffer tot gevolg. De politie kreeg veel kritiek op het handelen. Maar dat is onterecht, zegt korpschef Jan Stikvoort. Dat is de Koens, een kont kijken om het maar op z'n te zeggen. Achteraf van ja, maar het ging om, uh, om uh, 20 euro. Nee, het, er wordt gewoon benzine gestolen. Dat is één. Ja. Er wordt vervolgens, willens en wetens, bewust worden er stoptekens genegeerd. Dat is twee. Er wordt willens en wetens ingereden op politieauto's. Een zeer gevaarlijke situatie. Dat is drie. En vervolgens uh, wordt er ook geen enkele rekening gehouden met verkeers- en wegaanduidingen. Dat is vier. Dus. Ja, achteraf is het allemaal misschien wel uh, eenvoudig en klein te maken. Maar wij hebben het hier over een gewoon ordinair strafbaar feit... dat wij in dit land niet gedogen. En dus was ingrijpen noodzakelijk, zegt Stikvoort. Verwijten dat het creëren van een file gevaarlijk zou zijn, verwerpt hij. De vraag is, is dit een riskant middel? En dit is een situatie die u dagdagelijks tegenkomt op snelwegen. Ik bedoel, het, het wordt geleidelijk aangegeven van uh, snelheid afbouw... tot uiteindelijk de Rode Kruis en stoppen. Dinsdag zei de bijrijder die in de achtervolgende auto zat: dat hij de politie verantwoordelijk houdt voor de dood van de automobilist. Hij zei onder meer dat de politie een menselijk schild had ingezet. De familie van de Limburgse jonge Mauro, die van minister Leers terug moet naar Angola, vindt dat Leers hem niet als volwassene mag behandelen, zegt de pleegmoeder van de 18-jarige Mauro bij Pauw en Witteman. Hij is niet volwassen, het is een puber. En ja, hij is zielig. En ja, wij slepen met hem. Want zo ja. verwoord ik het ook. Het lijkt verdorie wel of ik met een encyclopedie die langs de deur aan het leuren ben. Ja. Ja. Het gaat over een kind van vlees en bloed. Het gaat over een kind. En dat is wat wij hier precies niet aan begrijpen. Het lot van Mauro ligt waarschijnlijk in handen van het CDA. Die partij is namelijk verdeeld over de vraag of Mauro moet worden teruggestuurd of niet. Als minimaal twee CDA'ers toch willen dat Mauro blijft... dan is er een meerderheid in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen, die het al een tijdje opneemt voor het jonge... zegt dat het CDA wordt gegijzeld door de coalitiepartners. Nou, ik weet dat ze heel weinig bewegingsruimte krijgen van een coalitiepartner, de VVD... Maar natuurlijk ook van de gedoger Geert Wilders. En ik denk dat we in dit geval ook wel kunnen constateren... dat er maar één minister van Immigratie en Asiel is. En dat is Geert Wilders. Om vier uur in de middag is er in de Kamer een spoeddebat over Mauro. En zaterdag gaan Mauro en zijn pleegmoeder waarschijnlijk naar het CDA-congres... om aandacht te vragen voor het lot van de familie. Aan de Mexicaanse kust worden toeristengebieden geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Arena. Op het schiereiland Yucatan krijgen duizenden toeristen het advies om te vertrekken. Ik ben hier echt gerust. Ik denk dat de mensen hier uh, well, ja, weten hoe, hoe een orkaan aan het juist uh, gaat. Uh, ze hebben er hier al wel meer gehad. Uh, dus uh, ik ben er wel gerust in dat er hier wel, dat alles wel in orde komt. En dat we in een goede hotels hebben gaan zitten. En... Ja, het is jammer. Maar heel veel stress is er niet bij de toeristen wel um, wat teleurstelling, want de vakantie gaat niet door, natuurlijk. Rina is gisteren afgezwakt tot een orkaan van de tweede categorie, maar bereikt toch nog windsnelheden van zo'n 140 km per uur. De Amerikaanse miljardenfraudeur Bernie Madoff en zijn vrouw hebben een zelfmoordpoging gedaan. Dat zei Madoffs vrouw in een interview met het Amerikaanse televisiestation CBS. Madoff beduvelde jarenlang klanten voor in totaal meer dan 65 miljard dollar en toen dat ontdekt werd, werd het leven een hel. I don't know who whose idea it was, but we decided to kill ourselves because it was it was so horrendous what was happening. We had terrible phone calls, hate mail, just beyond anything. Het was een verschrikkelijke tijd met haatmails en dreigtelefoontjes, vertelt Ruth Madoff. Ze zei verder dat het een impulsief besluit was om zelfmoord te plegen. En ze zei ook dat ze blij is dat het mislukt is. Het was de eerste keer dat Madoffs family, familie een interview gaf. Madoff zelf werd in 2009 veroordeeld tot 150 jaar cel. Een zoon van Madoff pleegde wel zelfmoord, omdat hij de negatieve publiciteit niet kon verdragen. Het huis van de vorig jaar overleden Harry Mullish in Amsterdam wordt een museum. Over twee jaar kunnen mensen onder meer een kijkje nemen in de werkkamer van Mullish. Zijn weduwe Kitty Zaal zegt dat een museum precies is wat Mullish wilde. Hij is eigenlijk zijn leven lang bezig geweest met het archief zo volledig mogelijk te bewaren. In de hoop dat het uiteindelijk allemaal bij elkaar mocht blijven... en dat het een museum zou worden. En die wens komt dus uit. Het huis aan de Leidse kader moet in 2013 opengaan. En dan een geluk bij een ongeluk voor een jonge vrouw in Groningen. In haar studentenflat woedde brand... waardoor alle inwoners van de flat geëvacueerd werden, vertelde de brandweer. Het ging om een paar honderd studenten. Om exacte aantallen, weet ik niet. Maar we hebben de hele flat laten, uh, voor de alle, uit, uit voorzorg laten uh, ontruimen... Ja, maar bij de ontruiming ontdekte de brandweer op de eerste verdieping... ook nog een meisje dat zelf niet naar buiten had kunnen gaan. Dat betrof een, een meisje die zich in een appartement bevond op de eerste verdieping. En uh, zij, had, uh, of zij heeft uh, enige tijd geleden had beide benen gebroken. Uh, en zij is niet gewond geraakt uh, door de brand. En zo kon het meisje snel geholpen worden en naar het ziekenhuis worden gebracht. En dat was dus een geluk bij een ongeluk. Dus, de beursen tot slot. De belangrijkste graadmeters in New York... sloot gisteravond flink hoger. De Dow Jones won 1,4 procent. technologiebeurs Nasdaq... sloot een half procent hoger. De beleggers reageerden positief op geluiden... uit de vergaderzaal van de Eurotop. Ook waren de handelaren enthousiast... over de kwartaalcijfers van de vliegtuigbouwer Boeing. Zowel de winst als de omzet... van het bedrijf stegen flink. Kijken we nog even naar Japan. De Nikkei staat daar. Vier uur na opening in de plus. Ruim een procent. Zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hij is misschien wel de beroemdste advocaat van Italië. En zingen kan hij ook nog. Paolo Conte. Het zijn wat korrelige stemgeluid en melancholische nummers. schijnen het vooral goed te doen bij vrouwen. Okay. Minder bekend is dat hij naast zanger, Sommere advocaat, ja, precies, componist, tekstschrijver en ook nog eens beeldend kunstenaar is. Vanavond treedt hij op in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Oh, no. Die was dat met uh, gli Impermeabele. Oh. Signor. Hallo oh. hè? Marco weer Visser. Goedemorgen. Buongiorno. Goedemorgen. op het beursplein in Amsterdam en dan moet je tegenwoordig langs de tentjes, hè. Ja, en uh, moet je eens horen, de straal gaat erop hoor. Op die tentjes? Nou, u doet het niet op de tentjes, hè, mevrouw? Nee, dat doe ik niet, We doen het alleen netjes hier de randjes? Ja, dat schoon is. Het is een, een nieuwe dag en een nieuw begin voor het Beursplein. En het terras hier uh, voor het café wordt even ja, een beetje tegen beter weten in, hè, eigenlijk. Uh, schoongespoten. Ja, dat is waar. Was het erg uh, vannacht? Zo te zien wel. Ja, er ligt ook veel glas en uh, ja. allerlei uh, milkshakebekers enzovoort worden hier... Uh... Nou, succes ermee, mevrouw. Ja, doe je best, hè. Ziet er allemaal weer keurig uit. Terwijl de mensen hier nog uh, aan het slapen zijn. Ik werd net door iemand aangesproken in een van die tentjes. Er staan er hier wel een stuk of vijftig, volgens mij. Uh, iemand die zei, er loopt hier een cameraman rond met een warmtecamera. Is die van jullie? Ik zei, nou, wij lopen hier niet met een warm. En wat, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Ik weet niet wat er dan op die beelden te zien is, maar in de meeste tenten is het nog heel erg rustig. Gelukkig kom ik hier iemand tegen die hier ook wel vaker komt. Goedemorgen. Goedemorgen Mark Robin. Peter van de Meerschout, economieverslaggever, is ook alweer vroeg op pad. Ja, wij moesten natuurlijk om zes uur... want we hebben al onze uitzending op televisie ook vervroegd. Uh, even vertellen um, wat er nu allemaal in Brussel is besproken... en wat voor effect dat hier gaat hebben op de beurs. Je hebt net om zes uur, ik zag je al in het licht van de camera... even ja. in het zes uur journaal uh, iets verteld. Yes. Kan je dat ook met onze luisteraars delen? Jawel, want kijk, um, uh, hier zijn ze nog bezig om op te starten. In nou, Azië zijn ze al bijna klaar. En um, daar zijn ze wel blij dat de euro redelijk gered... Lijkt. We moeten alles nog maar even zien, want het is nog heel vroeg en alle details zijn nog niet helemaal bekend. Ja. Maar de beurs in Azië zijn in ieder geval wel wat hoger gesloten. Ik zie jou hier keurig staan in een keurig uh, gestoomde Colbert. Een beetje te rillen, want het dat is een beetje TV, aan het beurt. Ja, ja, dat ja. is tv, dan moet je er wat beter af. Anders, ja, trouwens maar je hebt... mag nu wel ja, even rillen school. hoor, dat oh, oké. Okay. <laughs> ik heb me ook gehoord op. Ja. En je staat de hele tijd te friemelen met je mobieltje. Ja. Wat kijk, ben je aan het doen? Nou, kijk, ik, ik heb hier nu nog even geen uh, computer tot mijn beschikking. De deur van de beurs is ook niet open. Nu is de cameraman en de man van de satelliet waren ze nu bezig om kabels te trekken. Want zometeen om zeven uur sta ik wel live op de beursvloer. Dus ik kijk op mijn uh, telefoon en ik heb hier. Uh, uitzicht op de cijfertjes in Azië. En, en waar opnieuw... kijk je dan naar? Hoe kom nou, dan je dan aan die cijfers? Kijk. Ja, dat is, een, dat is een app op onze uh, uh, smartphone uh, van, uh, een, uh, van Bloomberg. En daarop kunnen wij zien dat het in Azië beter is gegaan... Uh, dan nou, de afgelopen zeven weken al. En Bloomberg, dat is een soort financiële telex, mag ja. je zeggen? Ja, precies. Het is een van de bronnen die wij gebruiken naast Reuters. Um, een, een andere uh, nieuwsagentschap die ook dat ja. soort dingen allemaal doet. Ja. En, en daar nou... halen wij ons, ons nieuws vandaan. Maar ja. zo meteen praat ik, net als jij denkt denk ik. Ja? Met handelaren op de vloer. Hoe zij allemaal dit gaan wegen en zien ja. en uh, of het inderdaad is dat die euroleiders zeggen dat het is de redding van de euro. Wat denk jij? Ik denk dat het wel een hele grote stap is in de goede richting, maar dat we er nog lang niet zijn. En dat het vooral om de details gaat, om te zien of dat het ook echt uh, een redding is. Ja, ja. <laughs> ja maar dat is, dat is altijd zo. Oh, die tent beweegt. Pas op. Er beweegt hier een tent. Te wakker, Wacht te even door, we Er staan te veel te veel lawaai te maken hier. Zeg, nou was ik gisteren in Brussel bij uh, mijn collega Joris van Poppel... en toen ja. stonden we voor het gebouw van de Europese Raad... waar ik niet naar binnen mocht, want ik had geen pas. Dat is ook helemaal niet goed gekomen. Uh, uiteindelijk nog hele hoge krachten uh, hebben zich daarmee bemoeid. Onder andere meneer Boterberg, hoofdbeveiliging van dat gebouw daar... die heeft zich nog persoonlijk ingezet. Nu, Denk je dat ik hier wel in kan nu, vanochtend? Nu, of? nu heb ik me ermee bemoeid. Ja? Oh, wat fijn dat je er bent. Ja. Dus wij gaan zo meteen gewoon met z'n tweeën naar binnen. En ja. dan, uh, we zullen elkaar nog wel tegenkomen deze ochtend. Um, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Peter van der Meerschout, alvast bedankt. Oké. Okay. En Mark-Robin Al onze verslaggevers zijn op de beursvloer vanochtend om reacties te halen op dat akkoord dat in Brussel is bereikt. U hoort daar meer over natuurlijk. En dus ook vanaf de beursvloer. <laughs> Die Affordable Art Fair, de kunstbeurs voor betaalbare wordt uh, vertaald, is vanaf vandaag open voor publiek, publiek met een kleine beurs. Het werk dat het er te koop is mag maximaal 5.000 euro kosten. En de vraag is of het een beetje loopt in deze tijden van crisis. Of loopt het juist heel goed vanwege die lagere prijzen? Verslaggever Jeroen de Jager was bij de opening. Kun je iets vertellen over deze werk hier? Ik zie dat ze op oud behang zijn gemaakt. Ze gaat met balpen en was eh, op de structuur van het uh, vinyl behang ja. hmm. En die affordable art fair, daar gaat het wel goed mee. In de afgelopen vijf jaar is het aantal deelnemende galeries gestegen van 50 naar 80. Het aantal bezoekers van 9.500 naar 18.000. Dus er is markt voor die goedkopere kunst. Met ons gaat het prima. Ja, echt waar? Ja, ja. Ik ben Mark Visser van Galerie Mark Visser. Wat heeft u hangen? Wij starten vanaf 500 euro tot echt 5000 euro. Hoger mogen we niet. En u, zijn de prijzen lager dan andere jaren? Nee, nee, nee, nee. Dus de kunst heeft voor u in ieder geval niet te leiden onder de crisis die op dit moment gaande is? Absoluut niet. Uh, nou, ik ben vooral van de verkopende partij en oh. ik, helaas tot nu toe nog niet. U bent nee. kunstenaar? Ja, je, je weet het hè? artiesten, het is luxe. En wij betalen eerst de eerste prijs. Het is echt mixed media. Ja. Bent u zelf kunstenaar of niet? Ik ben ontwerper, ja. Ik ben twee jaar geleden aan de Rietveld Academie afgestudeerd. En hoe gaat het op dit moment? Nou, de, de sector staat natuurlijk behoorlijk onder druk. Wat is het nodig om ja, als kunstenaar toch aan de bak te komen? Nou, voor mijzelf geldt eigenlijk uh, ook kiezen voor het ondernemerschap. Natuurlijk ook uit uh, puur lijfsbouw, want we wonen uh, in een wereld waar je toch moet overleven... en wat uh, vanzelfsprekend wat geld moet hebben om uh, uh, in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En voor u? U bent van galerie? Aar César uit België. Wat merkt u van de crisis? Dat mensen heel erg lang nadenken voor ze uh, een werk aanschaffen. Wat op zich, natuurlijk. Uh Goed, is. Ja, het duurt gewoon ietsje langer dan wat we vroeger gewoon waren. Het duurt langer, maar ze kopen uiteindelijk wel? Ja, ik uh, mag over vanavond eigenlijk helemaal niet klaar. Ik ben heel tevreden. Oh ja. Hopelijk uh, loopt het zo tot zondag. Dit is de openingsavond en dan is het per definitie druk, want dan mag je gratis binnen voor genodigden. Sebastian van Kuik, uh, directeur hier van de uh, Affordable Art Fair, uh, zal het de andere avonden ook zo druk worden. Heeft het publiek nog wel zin in kunst? Kunnen ze het wel betalen? Ik hoop het. Ik uh, hoop dat het zo druk wordt. De mensen hebben nog uh, zeker veel zin om kunst te kopen. Is het iets dat speelt, de crisis? Want daar doe ik natuurlijk op: bij het aankopen van kunst. En dan hier op een kunstbeurs waar de prijzen aanvaardbaar zijn, zeg maar. Nou, we hebben tijdens uh, de opbouw. hebben we het inderdaad met veel van de galeries hebben we het daarover gehad. Het is, wat, uh, het is iets wat bij iedereen speelt, denk ik. Een oplossing daarvan is, is dat uh, veel galeries nu een kunstkoopregeling hebben. Dus dat het niet direct het hele bedrag betaald moet worden. Okay. Dus dat, het, dat je het in termijnen kan kopen. Dat is ook iets wat, wat nu meer, meer speelt. Het andere is dat we gezien hebben over de, de laatste paar jaar, het is nu het vijfde jaar dat we het organiseren, is dat de, de gemiddelde verkoopprijs is iets naar beneden gegaan. Wat is het goedkoopste werk eigenlijk? 100 euro. Is het al verkocht? Volgens mij is er al eentje van verkocht inderdaad. Ja. Duurste? 5000 euro. Met alles erop en eraan. En dat betekent? Dat betekent dat je het gelijk moet kopen. Het NOS Radio 1-journaal Sport. In de strijd om de KNVB-beker waren er gisteravond geen grote verrassingen. Vitesse behaalde de laatste 16 door 2-1 van ADO Den Haag te winnen. Wilfried Boni maakte het winnende doelpunt. En ondanks de zegen was John van der Brom, de coach van Vitesse, niet helemaal tevreden. Als elftal hebben we vandaag uh, een hele matige wedstrijd gevoetbald. Um, maar je ziet dat ook al speel je een mindere wedstrijd, dat je dan toch nog uh, ja, die kwaliteiten hebt. En in dat opzicht is Boni wel uh, iemand die het verschil kan maken. En, um, ik vind dat we uh, maar niet goed gespeeld hebben, maar wel twee geweldige goals hebben gemaakt. En je ziet dat je twee spitsen hebt die, uh, die beide uh, ja, levensgevaarlijk zijn als ze de kans krijgen om tot scoren te komen. En die laten ze nooit liggen. En dat is wel lekker. En dat zeg ik, ja, dat is, dat is individuele kwaliteit. Maurice Stijn, de coach van ADO Den Haag... vond eigenlijk dat zijn ploeg in het Gelderendom niet had hoeven verliezen. Zeker op basis van de eerste helft denk ik dat we uitstekend gespeeld hebben. En uh, we hebben ja, geprobeerd uh, Vitesse te verrassen. Met een, uh, met een heel aanvallend plan. Met, met drie verdedigers. en uh, vier uh, uh, of één verdedigende middenvelder. En drie aanvallend ingestelde middenvelders. En drie echte volgende spelers. En uh, ja, dan... Uh, uit de counter we maken ze heel snel een doelpunt en daarna zijn we gewoon blijven voetballen. En denk ik dat we de eerste helft, uh, voor mijn gevoel, heer en meester zijn geweest. En terecht op 1-1 komen en eigenlijk uh, vergeten de eerste helft de trekker over te halen. Ajax was in Kerkrade met 4-2 te sterk voor Rode JC. Jan Vertong en Dirk Boerrichter scoorden twee maal voor Ajax. Maar makkelijk ging het allemaal niet. Boerrichter geeft dan ook toe dat het een lastige wedstrijd was. Uh, nee, Rode uit is altijd moeilijk. Uh, inderdaad, een lastige wedstrijd, wat je zegt. Uh, maar we hebben na dat de kop in elkaar gestoken... En, uh... Zo, uh, of we gaan dat niet verder kon. Zo, uh, wij, wij gaan maar zo goed voetballen als we acht staan of, of als we een rode kaart krijgen. En, uh, ja, dat moet natuurlijk niet. We moeten vanaf minuut 1 scherp zijn. En, uh, nou ja, goed. Uh, vandaag hebben we het geprobeerd en uh, we winnen hier. En Boerichter beleefde gisteren de mooiste dag van zijn voetballoop aan. Tot nu toe, na zijn twee doelpunten tegen Roda... werd hij voor het eerst door bondscoach Bert van Marwijk opgenomen... in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Nee, ja, ja goed. Ik vind het al een nulle eer... Uh, dat had ik vorig jaar niet kunnen denken en niet kunnen dromen. Maar uh, nou, het is nu toch, uh, toch zo. En hopelijk op, uh, op een plaatsje op een gegeven moment bij Oranje. Nog even naar de rest. SC Twente had moeite met de amateurs van uh, SC Genemuiden. Maar bereikte met 4-3 toch de achtste finales. Ook uh, PSV, de Graafschap, Heracles en Sparta zijn verder. Nadat ze allemaal wonnen van amateurclubs. Vanavond zijn er nog drie wedstrijden trouwens in de derde ronde. En daarna is de loting voor de achtste finales. Wielrenner Kai Reus rijdt komend seizoen voor de Amerikaanse ploeg United Healthcare. Reus gaat voor de pro-continentale ploeg deelnemen aan wedstrijden in Europa. Reus, die in 2007 na een val in de Alpen dagenlang in coma lag... reed tussen 2004 en 2010 voor de Rabobank ploeg. Voor Reus voelt het contract bij de Amerikanen als een soort beloning. Ja, dat is uh, zeker wel een, een beloning voor het... Uh, ja, een beloning eigenlijk voor mezelf, heel egoïstisch gezegd... Uh, ja, ik heb het allemaal zelf uh, gedaan het afgelopen jaar. En uh, daar ben ik best wel trots op. En hij gaat ook vrij snel aan de slag bij zijn nieuwe ploeg. Midden november ga ik nog naar Amerika toe. En dan hebben uh, we een pleningskampje met uh, de ploegen volgend jaar. Bijeenkomst, uh, ja, dan zal ik wat een en ander gaan uh, horen hoe, de, hoe, ze het willen, uh, hoe ze het willen doen volgend jaar. De Nederlandse Britgers tot slot hebben de finale bereikt van het WK voor open teams in Veldhoven. Oranje wees in de beslissende zesde zitting favoriet Italië terug. In de finale zitten de Nederlandse mannen tegenover het tweede team van de Verenigde Staten. Radio 1, het NOS Journaal.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 Hij wees onder meer naar afspraken over een strengere begrotingsdiscipline. En dat zijn enkele van de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag trekt vanuit het zuidwesten veel sluierbewolking over het land. De dag begint in het noordoosten vrij zonnig. Later neemt ook daar de bewolking toe. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. en op de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. Vanmiddag is er vrij veel sluierbewolking. In het oosten van het land breekt de zon makkelijk door de bewolking heen, maar in het westen zijn de wolken dikker en verdwijnt de zon regelmatig. Het blijft de hele dag droog en de temperatuur stijgt naar 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vanavond klaart het langzaam op en komende nacht daalt de temperatuur naar 7 graden in het oosten en 11 graden langs de westkust. Morgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. Het wordt dan gemiddeld 15 graden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een korte file op de A7 richting Zaandam. Er staat bij de afwit Weidewormer 2 kilometer. En er zijn problemen bij de spoorwegen, want tussen Dordrecht en Lage Zwaluwen We rijden geen treinen. Dat komt allemaal door een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een delict kun je maar één keer onderzoeken... zegt het Nederlands Forensisch Instituut. En als er sporen verloren gaan, dan ben je ze kwijt. Daarom opent het NWI een nieuw laboratorium... waarin de allernieuwste technieken... op het gebied van gerechtelijk onderzoek kunnen worden uitgetest. En met deze technieken kunnen sporen heel lang bewaard blijven. Het lab heet CSI, die heek. Zeker. En verslaggever Martijn van der Zanden kreeg er al een rondleiding. De eerste ruimte die we betreden is een straat die ja, nagebouwd is. Ik zie een huis, nummer 22, wat tulpjes en een groot scherm waarop van alles gebeurt. Andro Vos, programmamanager. Wat zien we hier? Dit is een, een virtuele ruimte die we gebouwd hebben in het CSI-lab. Waarin we proberen een virtuele weergave te geven wat een plaatsdelikt zou kunnen zijn. Of de toedracht tot een plaatsdelikt zou kunnen zijn. Ja, ik sta hier voor... Nummer 15. Ik kijk eigenlijk naar binnen en ik zie aan het, uh, in de woonkamer een man op een stoel zitten, vermoedelijk vastgebonden. En ik zie aan de zijkant van de hoogte van zijn middel ongeveer, zie je bloed over. Wat we dus nu zien, is dat inderdaad dat, dat in dat huis is er iemand gevonden. Die aanrijding wordt in relatie gebracht met de woning. En de woning die we dus gevirtualiseerd zien, is precies dezelfde woning die we hebben nagebouwd in het CSI-lab. Kijk, die doet het. Oké, okay, dank Dan stappen we het huis binnen. kapstok, keurig behang. Kijk, het licht springt ook aan. Dat is, uh, dat is ook fijn. Ja. Dit is uh, de slaapkamer zo te zien. Ik zie in ieder geval een groot bed. Ja. We zitten nu in de slaapkamer van de, van de woning. Twee mensen ja. in, uh, in witte pakken. Met de warmtebeeldcamera, waar we het net over gehad hebben. Je zou bijvoorbeeld loze ruimtes kunnen detecteren. Maar je kan ook bijvoorbeeld, zoals mijn de collega nu gaat demonstreren richten naar, naar het plafond waar bekabeling loopt. Je ziet dat dat warmte genereert op het beeldscherm. En dat veronderstelt dus dat er warmtegeneratie is daarboven. Dus als je op een pd komt, dan kun je zo zien waar er nu warmtegeneratie is. En die warmte, dat kan weer een indicatie zijn voor je spoor. Dan gaan we naar de volgende ruimte, dat is de badkamer. Ik zie een toilet, een douche, weer twee mensen in, uh, in witte pakken. En ja, wat is er hier gebeurd? In deze douche um, zie je dat hij met bloed aan de gang is gegaan. En de collega's hier die zijn bezig met een spectrocamera. Met deze camera zijn ze in staat om biologische sporen... dan moet je denken aan bloed en sperma, uh, te detecteren. Ook als ze heel erg klein zijn. En ook um, het bijzondere van deze camera is dat hij een ouderdomsberekening kan maken over het spoor. Dan gaan we naar de laatste kamer, waar dus inderdaad een geknevelde man... Naast het is een pop uiteraard, dit is de woonkamerkeuken. In deze ruimte demonstreren we dat we een ruimte of een persoon... een slachtoffer 3D kunnen inscannen. En dat gebeurt door middel van deze tablet van TNO. Um, we zijn dus in staat om een, een 3D-image te maken. En dat maakt dat we in een computeromgeving... volledig om het beeld, om, om, om het slachtoffer heen kunnen lopen... van boven bekijken, van opzij bekijken en van alle kanten bekijken... Om, om, om te kijken of we alle sporen hebben veiliggezet en om het geheel gedigitaliseerd te krijgen. Het is nog niet zo dat al deze technologieën ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden, omdat het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld of de rechter ja, nog niet weet hoe goed deze zijn, zeg ik het dan een beetje helder? Klopt wel wat je zegt. Wij gaan het valideren. En dan is het dan aan de politie om zelf te bepalen... of ze de technologie rijp genoeg vinden om in te zetten op de PD... en of uh, het Openbaar Ministerie de bewijswaarde... een voldoende volume vindt hebben om ter terechtzitting mee te staan. Jullie zijn er klaar voor in ieder geval? Wij willen demonstreren dat het mogelijk is. dus, Andro Vos, hij is programmamanager van CSI Die Heek. We gaan naar het nieuws over de euro. De regeringsleiders van de Eurolanden kwamen er vannacht om vier uur uit. Er is afgesproken dat het noodfonds wordt vergroot tot duizend miljard euro. En Verder zijn er afspraken gemaakt met de banken. Ze zullen 50 procent van de Griekse schulden kwijtschelden. Na het akkoord over de euro is het natuurlijk wachten op de reactie van de markten. De handel op de beurs van het Damrak begint natuurlijk pas om negen uur. In Azië wordt al wel uh, volop gehandeld. Marco P. is in Amsterdam zo dadelijk op de beursvloer... tussen de handelaren om daar de reacties te peilen Marco Robin. Nu maar eerst eens even vragen hoe de Nikkei-index het doet. Nou ja, goed, je zei zo dadelijk op de beursvloer... maar het is verrassend snel gegaan hier. Oh, je bent ben er al? al. Pas, ja, ik ben er al. Ik ben van een pas voorzien... en ik hoor nu officieel tot de onderhoudsploeg. Ik ben maintenance nummer vier... <laughs> Pak een mag bezem. Ik daarmee mag ik overal komen. <laughs> en ik zit hier dus nu uh, al op de vloer en er wordt hier zelfs al gewerkt. Uh, meneer Jurg van uh, AFS Vermogensbeheer, wat bent u nou aan het doen? Want het is hier nog niet open. Goedemorgen. Ja, ja. nee, uh, het is nog niet open. In Azië is het wel open. En ik kijk naar het nieuws en ik probeer te verzamelen... wat van uh, invloed ze kunnen zijn op de handel van vandaag. Ja. Heeft u nou vannacht ook aan de buis gekluisterd gezeten... van de radio om te horen wat er in Brussel allemaal besproken werd? Nou, ik heb nog iets van een leven. Dus ik heb vannacht ook gewoon geslapen. Ja. Maar vanochtend heb ik natuurlijk wel gekeken naar de, de persconferentie... Uh, stukje van ja. Sarkozy. Maar ja, ik heb hier voor me de... Hoe heet het? Uh, de getekst. De, de print. Ik... Het helemaal uitgeprint. Ja, ja de, wat ze besloten hebben. En ze hebben vooral heel knap besloten om uh, te plannen voor een plan. Dus uh, in de toekomst gaan we de precieze details horen. Maar we hebben nu in ieder geval wel wat uh, informatie gehoord. Uh, wat ze... vindt u daar nou van als, uh, als handelaar? Uh, ja, nou ja goed, dus, uh, net als het weer. Het, uh, je, je kan er tegen zijn of voor zijn, maar uh, dat heeft geen enkele zin om daar uh, druk over te maken. Ja, uh, daar hebben we het mee te doen. En beleid... Kunt u hier wat mee doen? Kunt u hiermee werken? Ja, het is, de, de, de, de traagheid van alle beslissingen is redelijk voorspelbaar geworden. Dus uh, ja, daar kunnen we wel mee werken. Fijn is het niet, uh, economisch gezien lijkt me ook niet. Maar ja, dit is min of meer in lijn met uh, wat er al uh, gedacht werd. De banken die wilden 45% 40 afschrijving, was in juli 21%. En het is uh, uh, ja, van 65% uh, naar 50% gegaan. Ja. Uh, ik denk dat... Ja, dat wel uh, afgedwongen is, want ze dreigden, althans uh, Barroso vanochtend, met de volledige default. Ja. Nou ja, dan, uh, dan ben je wel blij als je met de helft akkoord gaat. Dat was een beetje een offer they couldn't refuse. Ja, zo kan ja. je het ook zeggen. Ja, ondertussen zit u naar de schermen te kijken, ja. vooral naar het oosten. Hè? De blik is op het oosten gericht. Nou, mijn eerste blik is naar de oh. valutamarkt, de euro-dollar. Nou, ja. Dat is een teken de laatste weken, maanden. Uh, in ieder geval, de laatste tijd dat uh, als uh, de euro aantrekt, dan ja. dat betekent dat uh, de, de risico-assets uh, uh, gezocht worden. Nou, hij staat, uh, zoals je kan zien aan de grafiek, uh, we gingen uh, gistermiddag tijdens de handel gingen we heel hard naar beneden. Dat zag je ook op de aandelenbeurzen. Dat was op uitspraken dat uh, nog ja, toch wat moeilijke beslissingen uh, aan zaten te komen. Dat is... Maar nu schiet hij toch weer. Uh, hij is volledig hersteld. Dus ja, je kan verwachten dat, uh, dat als we kijken naar. Ik zal even naar de AEX kijken. Dat is misschien wel handig voor de. Even op de computer. Voor, voor, voor het begrip. Uh, ja, je zag dat we gisteren van de. Nou, 308 helemaal afgleden naar, uh, naar. tot onder de 302, zo ja. 301. Eh, als ik nu gewoon, eh, ik heb nog niet alles kunnen zien, maar een gut feeling is dat we inderdaad zo rond de 306, 307 zullen openen okay. in de, in de AIX. We zullen het straks zien. Ik kom straks nog wel even bij u, bij u terug. Wat gaat u nou doen? Ik ga nu even verder lezen wat er nog meer van nieuws is. Goed zo. Succes. Tot straks. Dank u. Goed. Eerste reacties uit de financiële wereld hebben we binnen. Met de euro gaat het goed. Die zit in de plus. We gaan eerst nog even naar ander nieuws, voor dadelijk praten we verder hierover. Onder andere met uh, Ivo Arnold, hij is uh, hoogleraar economie, monetaire economie aan de Erasmus Universiteit. We gaan namelijk uh, naar de gemeente, want de gemeenten gaan opnieuw de strijd aan met het Rijk over de zeggenschap over de zorggelden. Ze zeggen het zwaar bevochten bestuursakkoord tussen Rijk en gemeente op als het kabinet twee moties van de Tweede Kamer uitvoert. Meteen maar naar Ralf Pans, directievoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meneer Pans, goedemorgen. Waar bent u zo boos over? Nou, we hebben met het kabinet een beslissingakkoord gesloten. waarbij van ongeveer 3 miljard taken uit de AWBZ overgaan naar de gemeente. En de voorwaarde waarop dat zou gebeuren is minder bureaucratie. Wij zouden ervoor zorgen dat er minder kosten gemaakt worden. Want er zit ook een bezuiniging aan die decentralisatie verbonden. En de gemeente zouden beleidsvrijheid krijgen, waardoor ze echt lokaal maatregelen kunnen bieden waardoor uiteraard ook die bezuinigingen mogelijk uh, zijn, maar ook de klant beter bediend kan worden. Mm -hmm. ja, de, de, motie die de moties die de, de Kamer heeft aangenomen, die zetten daar eigenlijk in belangrijke mate een streep doorheen, uh, doordat uh, de, uh, de, de middelen van de AWBZ eigenlijk heel precies willen voorschrijven waar je dat moet besteden. Aha, dus weg is, je uw, weg doen, is uw vrijheid. Uh, Weg is de vrijheid en dus ook weg de mogelijkheid om het beter en ook goedkoper te kunnen doen. En met minder bureaucratie. Dus uw conclusie ja. is dan meneer Pans dat u minder geld krijgt en ook nog minder vrijheid? Zo is het, ja. En dat, uh, en... dat neemt u niet? Wat zegt u? Dat neemt u dan niet? Nee, uiteraard niet. Want uh, op deze manier uh, is, is zo'n omvangrijke uh, verandering natuurlijk ook gewoon niet te realiseren. Dan wordt het voor de gemeente... Vooral, uh, het, uh, ja, het zijn van een, uh, een uitvoeringsloket van de Rijksoverheid met te weinig geld. En dat is niet goed voor de gemeente, uh, maar dat is ook niet goed uiteindelijk voor de burger... waarin je voor je lokaal goede voorzieningen moet willen realiseren. Aha. En ik begrijp het, meneer Pans. U voert de druk richting kabinet op. U zegt in feite, als die moties worden aangenomen, dat is niet zo verstandig... want dan zeggen wij het bestuursakkoord op. Nou ja, we hebben uh, hoopte dat dat niet aan de orde zou komen. We hebben in het bestuursakkoord uh, zo'n situatie wel voorzien. Omdat uh, in het bestuursakkoord zelf een disclaimer, zoals dat dan heet, is opgenomen. Waarin eigenlijk staat, uh, we hebben hier goede afspraken. Uh, maar mocht het zo zijn dat bij de parlementaire behandeling van de voorstellen... Uh, daar uh, in belangrijke mate van wordt afgeweken. Nou, dan moeten de partijen weer op tafel gaan om te bezien wat dat betekent voor de decentralisatie. Ja. Nou, die situatie die dient zich nu aan. Nou, blaft u wel, maar buit u het uiteindelijk ook door. Want stel dat u het opzegt, dan heeft minister Donner weer de vrije hand en dan gaat hij het zelf regelen. En bent u dan wel beter af? Nou, ik denk dat dat uh, niet zal gebeuren. Want het is uh, Donberg zo dat dit uh, zo'n ingewikkelde, uh, laat ik zeggen, ook transitie noodzakelijk maakt. Die kun je alleen maar gezamenlijk doen. Daar moet je uh, gezamenlijk in opereren om ervoor te zorgen dat dat hele pakket op een zorgvuldige manier over kan gaan. Anders uh, wordt het echt voor, voor mensen die op. Voorzieningen aangewezen zijn een enorm probleem. Maar ik vroeg eigenlijk van gaat de minister het dan niet allemaal regelen, regelen en staat u dan niet helemaal buitenspel? Nou een minister kan wel van alles regelen in de wet. Maar de werkelijkheid is natuurlijk toch wel anders. Hij heeft u nodig. Eh, want dan moeten mensen gewoon aan het loket geholpen kunnen worden. Nou, dat kan minister Donner niet doen. Die kan alleen maar, ja, laat ik zeggen, die kan alleen maar wetten maken. Ja, dus daar bent u dan niet bang voor? Nou, daar ben ik niet bang voor. Ik hoop ook eerlijk gezegd dat het kabinet, uh, dat, waar we echt goede afspraken op dit punt uh, mee hebben kunnen maken, daar is ook lang al met elkaar over gesproken, dat het kabinet heel goed zal beseffen dat uh, deze de consequenties van die moties gewoon niet acceptabel zijn. Dus u zal opnieuw in gesprek met de Kamer moeten gaan. Goed. Ralf Pans, directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. En zo dadelijk, ik zei het al, praten wij met Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Want we zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe zo'n hoogleraar het akkoord weegt... dat vannacht om vier uur bereikt is op de Eurotop in Brussel. Hoort u zo eens dus meer over. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. John Zerhoka, vertel eens. Ja, de spitsverlopen vrij normaal, bijna 20 kilometer. De meeste vertraging op dit moment op de A15 naar Europort. Nu al 5 kilometer langzaam rijden tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Charloos. En nog belangrijke bericht voor treinreizigers. Want tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe, daar rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een wisselstoring. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Amsterdam bestaat vandaag 736 jaar. Was u misschien ontgaan, maar het is precies vandaag. En in het teken van deze verjaardag stelt het Amsterdam Stadsarchief... het oudste document van de stad tentoon. Dat is een unieke gebeurtenis, want normaal ligt het veilig in een kluis... om verval te voorkomen. Van het Amsterdamse Stadsarchief is André Heers. Meneer Heers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit zo'n belangrijk document? Omdat het de eerste keer is dat Amsterdam met name gedoemd is... Uh, en dat is inderdaad in 1275 gebeurd, uh, op 27 oktober. Op die dag verleent graaf Floris, de vijfde, de mensen die bij uh, de Amstel wonen, uh, vrijheid van tol. Dus dat betekent dat ze geen geld hoefden te betalen over de goederen die zij op de, uh, over zijn gebied vervoerden. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, een van de eerste economische impulsen voor uh, de stad Amsterdam om uit te groeien uh, naar een wereldstad. Aha, maar als u zegt uh, dat Amsterdam voor het eerst genoemd wordt, dat er eerst gesproken wordt uh, over Amsterdam, dan kan het dus zijn dat de stad veel ouder is dan 736 jaar. Dat is wel zeker. Er uh, stonden inderdaad uh, heel wat huizen al. Uh, en er was ook een kerkje dat onder uh, zeg maar de bescherming viel van ouderkerk. Uh, Amsterdam was nog niet uh, een hele grote stad, maar in ieder geval belangrijk genoeg om uh, uh, de bewoners al daar uh, uh, te begunstigen met een, uh, een privilege. Waarom bent u zo voorzichtig met dit document? Want normaal, ik zei het net al, ligt het in een kluis. Hoe kwetsbaar is het? Nou, het is heel kwetsbaar. Het is een stukje perkament met een, uh, een, een zegel waar je, waar je Floris de Vijfde uh, te paard ziet. Uh, het is geschreven in het Latijn uh, met zwarte inkt. Maar die inkt is toch al aardig uh, verbleekt in uh, de loop uh, der tijden. En uh, het punt is dat die inkt niet tegen daglicht kan en ook niet tegen... Te veel vocht of dat te droog is. Dat moet allemaal uh, ja. geklimatiseerd zijn. Maar nu heeft dit bijna 700 jaar gewoon ergens in een kast gelegen, toch? Inderdaad. Ja, maar, uh, dat ging wel het goed. Is natuurlijk wel eens bij gelegenheid is het wel eens uh, getoond. Ja. Maar je ziet echt het verval. En uh, wij willen natuurlijk ook dat generaties na ons kunnen genieten van... ja, wat wij dan onze Mona Lisa noemen. Uh, ja. ja, dat... dat moet je natuurlijk heel zorgvuldig doen. En dat betekent dat we op de verjaardag van Amsterdam... dus 12 oktober uh, uh, 1275 is dat, is dat een stuk uh, opgesteld. Uh, dat doen we dan een paar dagen... Want anders dan, uh, ja, dan gaat het verval wel heel hard. En ons leek het een hele mooie gelegenheid om juist die dag uit te kiezen. Maar dat kan tot en met het weekend kunnen mensen naar uh, de Vijzelstraat komen waar het stadsarchief gevestigd is. En dat kunnen ze dan, uh, dat document zien. En er staan collega's klaar. Ja. Uh, om uh, tekst en uitleg uh, te geven. En uh, het staat in een wondermooie omgeving... in de Schatkamer van Amsterdam... een prachtige, hele grote kluis. <laughs> Goed. Nou heeft u wel genoeg reclame gemaakt. Maar het is ongetwijfeld de moeite waard, meneer Heers. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. André Heers van het Amsterdamse Stadsarchief. U. Tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar het nieuws over dat allesomvattende akkoord. Dat is gesloten vannacht om vier uur. Na uren beraad zijn de leiders van de 17-eurolanden te eens geworden over dat reddingspakket voor de eurozone. In de studio Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Arnold, welkom. Fijn dat u er bent. U blijft ook even bij ons vanochtend. Om ons bij te praten en dat akkoord met ons te wegen. Want dat is het belangrijkste nu. Er wordt van alles gezegd. De banken worden geherkapitaliseerd. Griekenland krijgt wat lucht. 50% van... De staatsobligaties zouden worden afgeschreven door banken. Uh, dat betekent dat banken verlies moeten gaan nemen. Het uh, EFSF, het Tijdelijke Noodfonds, wordt uitgebreid. Eerste reacties van de markt lijken positief. Is, is het ze gelukt in de eurozone, denkt u? Nou, Het is heel fijn dat ze met iets zijn gekomen. Ik denk niet dat het een bazooka is, waarover veel werd gesproken. Ik denk eerder dat het een spervervuur is aan plannen en maatregelen... En uh, we moeten nog zien of die allemaal gaan werken. Maar het is in ieder geval heel fijn dat ze met iets gekomen zijn vannacht. Uh, en dat ze het eens zijn geworden. Alhoewel een heleboel moet nog, uh, nog moet worden ingevuld. Dat hoor. klinkt wel heel erg mager, meneer Arnold. ze dus ja. zijn met iets gekomen. Ja, het is heel complex. En er zijn een heleboel partijen bij betrokken. Hè. Niet alleen de eurozone landen, maar ook de banken en het IMF en externe partijen. Dus uh, ik had ook niet verwacht dat ze met heel gedetailleerde maatregelen zouden komen. Nou, u zegt een spervuur aan maatregelen. Mist u dan een beetje de eenheid? Ja, ik denk dat ze op allerhande mogelijke manieren... naar oplossingen zijn gaan zoeken. En ze hebben het bij elkaar opgeteld... en zijn zo tot een groot bedrag gekomen. Um, ja, je ziet ook andere geluiden. Hè? Mensen die zeggen, je moet helemaal... Vertrouwen op het IMF of je moet helemaal vertrouwen op de ECB. Ja. Nou, de uh, EU kiest voor de route van de toenemende complexiteit. Misschien gaat het werken, maar de geloofwaardigheid van al die verschillende maatregelen, dat moet zich nog bewijzen, denk maar ik. Maar laten we even naar een van die maatregelen gaan. Uh, namelijk um, dat banken op vrijwillige basis, uh, tussen aanhalingstekens 50% van hun investeringen in Griekse staatspartier staatspapier gaan afschrijven. Dat geeft Griekenland toch lucht. De algemene opvatting was toch dat uh, het, de situatie niet langer houdbaar was. Dat Griekenland ja. de schulden niet meer kon dragen. Dan, dan is dit toch een prima oplossing. Een stapje in de goede richting. Maar het gaat alleen over de private schuld... die door banken en pensioenfonds wordt aangehouden. En als je dat uh, voor 50% afwaardeert... als ze dat vrijwillig ook allemaal gaan doen... ja, dan zou op termijn, hè, men spreekt dan nou over het einde van het decennium... zou dan de staatsschuld naar 120% van de Griekse economie teruggaan. Dat is nog steeds heel erg hoog... Dus dit alleen zal Griekenland niet uit de slop halen. Uh, dat zal toch echt afhangen van de groei in Griekenland en de maatregelen die men neemt in Griekenland om daar de groei te bevorderen. Als de Griekse economie verder inzakt, dan loopt die 120% weer netjes terug naar 150%. En dan is het gewoon weer water naar zee dragen. Ja. En de basis, natuurlijk ruggengraat van, van, van alle plannen, moet dan dat, dat noodfonds zijn. En dat zou dan nu naar een biljoen uh, miljard ja. gaan zeg ik dat goed? Nee, in biljoen, duizend miljard. Duizend miljard, ja. duizend miljard, daar moet het naartoe gaan. Voordat we in de details gaan hebben, want we zijn ook benieuwd wie dat gaat betalen. Is dat sterk genoeg dan? Ja, ik denk dat uh, dat zich ook zal moeten bewijzen. Hè. Er zijn eigenlijk twee routes. Men wil het fonds als een verzekeraar gebruiken en uh, 20% van de staatsschuld van zwakke landen verzekeren met het fonds. Ik weet niet of dat geloofwaardig is. Hè. Als beleggers Italiaanse schuld gaan kopen en er gaat iets meer mis, dan gaat het niet voor 20% mis, dan gaat het voor veel meer mis. Ja. Dus is dat een geloofwaardige verzekering? Dan wil men nog uh, extern geld aantrekken, China is genoemd, Brazilië is genoemd, gaan die partijen dat echt doen? Dus dat moet ook allemaal uitonderhandeld worden. Um, mijn lichtpunt eigenlijk van, van deze dagen was toch dat gisteren de ECB zei dat ze door zouden gaan met het opkoopprogramma en dat ze hun onconventionele maatregelen, zoals ze het zelf noemen, zouden voortzetten. En ik denk dat dat uiteindelijk de, de achterwacht is, de, het vangnet is wat uh, zekerheid biedt aan de financiële markten. Maar hadden ze daar ook uh, moeten doorpakken, laat het zomaar even zeggen, dat de ECB een belangrijke rol zou krijgen? Ja, dat is heel er zijn economen, Paul de Gouwen, de Belgische economen... die pleiten daarvoor om de ECB dit te laten doen. Ik, ik ben er zelf op erg van gecharmeerd, van die oplossing. Maar dat ligt natuurlijk politiek heel erg moeilijk in Duitsland. Omdat je eigenlijk dan de scheiding tussen het monetair beleid... en het begrotingsbeleid verlaat. Ik denk dat het de ultieme klap zou zijn op de crisis... en dat je daarmee een hoop ellende zou voorkomen. Maar politiek ligt dat heel gevoelig. Ja. Zullen we eerst een eerste snelle conclusie trekken... dat ze allemaal in ieder geval in dezelfde richting nu denken... Ja, en, en dat er een heleboel plannen en maatregelen zijn. En, en misschien dat het totaalpakket gaat werken, maar veel vraagtekens nog. Hoogleraar Economie Ivo Arnold, u blijft bij ons. We praten door over alles wat er in Brussel is besloten de afgelopen nacht. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkrant. Het nieuws van de Eurotop kwam te laat voor de papieren edities van de Ochtendkrant. We hebben ze hier liggen, maar ik geloof niet wat ze hoeven lezen vanochtend. Uh, op hun sites hebben ze natuurlijk volop aandacht voor het akkoord... dat de schuldencrisis moet gaan bezweren. En allemaal koppen ze dat er een akkoord is met daarbij foto's van opgeluchte, maar vooral ook vermoeide regeringsleiders. Zo heeft Volkskrant uh, op haar site een foto van een breed lachende Angela Merkel. De Duitse bondskanselier heeft uh, in de onderhandelingen veel van haar belangen doorgezet. Vijf van alle ochtendbladen hebben we op hun website website ook geliveblogt over alle gebeurtenissen van vannacht. Net als NOS.nl trouwens. Lezers van de krant hebben weinig hoeven missen. Op NRC.nl kunnen de lezers al genieten van een filmpje... van de Italiaanse premier Berlusconi. Die keek gisteravond tijdens de besprekingen... wel erg vaak naar het achterwerk van zijn Deense collega. Een blondine inderdaad, van 45 jaar. Het filmpje is te vinden op NRC.nl. Goed, ook andere nieuws in de kranten en de papieren edities. De duizendste zakkenroller die door het Amsterdamse zakkenrollersteam is opgepakt gaat het definitief vrij uit, meldt de Telegraaf. De Dievegge kreeg na haar aanhouding een papier met daarop het getal duizend op haar rug gespeld. En dat zorgde voor nogal wat publiciteit. Het Openbaar Ministerie besloot daarom om af te zien van een vervolging. Volgens het OM was de vrouw door de publiciteit al genoeg gestraft. En dat leidde ook weer tot verontwaardiging. Minister opstelde van Veiligheid en Justitie wilde dat de zakkenrolster gewoon vervolgd zou worden. Maar na een Goed gesprek met het OM heeft de opstelte laten weten dat hij het er nu bij laat zitten. Ze beschouwen het als een incident, zegt opstelte in de Telegraaf. En daarmee is de kous voor hem dus af. Service- en veiligheidsmedewerkers van de NS moeten steekvesten en andere bescherming krijgen. Ook moet de NS zorgen voor betere psychische begeleiding van het personeel. Dat staat in een rapport van FNV Spoor, waar Spits over schrijft vanochtend. Bond hield een onderzoek onder de ruim 200 van 600 veiligheidsmedewerkers bij de NS. Die hebben naar eigen zeggen vaker te maken met agressie dan ander NS-personeel, terwijl de begeleiding tekort schiet. In Spits pleit de FNV Spoor ervoor om medewerkers structureel en regelmatig te onderzoeken op psychische klachten... Volgens de bond kan daarmee ook verzuim worden voorkomen. De Nederlandse zorgautoriteit krijgt steeds vaker signalen van fraude door ziekenhuizen. Die claimen ten onrechte veel te hoge bedragen van zorgverzekeraars, meldt het AD. Zo zouden korte ziekenhuisbezoekjes worden gedeclareerd als uh, volledige lichtdagen. Of komen onderzoeken dubbel in de administratie terecht. De zorgautoriteit zegt dat het de fraude gaat aanpakken. De zorg is al duur genoeg. Wat dus een NZA-woordvoerder in het AD. Zorgautoriteit heeft gisteren al een boete van een half miljoen euro opgelegd aan de Ommelandere ziekenhuizengroep Met vestigingen in Zeil en Winschoten. Die ziekenhuizen declareerden voor korte bezoekjes hele lichtdagen. En vingen zo per geval 1000 tot 3000 euro meer dan de bedoeling was. In de ochtendkranten ook veel aandacht voor Mauro, de 18-jarige jongen die van de ministerleers terug moet naar Angola. Mauro woont al sinds zijn tiende in Nederland, maar ja, nu die volwassen is, moet hij terug. Spits nam een kijkje in het thuisdorp van Mauro in Limburg. Daar is iedereen aangeslagen, meldt de krant. Een vroegere buurvrouw van de jongen heeft het met de familie te doen. Het was altijd zo'n lieve jongen. En dan eindigt het zo, zegt ze. NCNX besteedt uitgebreide aandacht aan het verhaal van Mauro. Volgens de krant zijn er uh, honderden soortgelijke gevallen in Nederland. Waarbij vluchtelingen als kind in ons land komen, maar moeten vertrekken zodra ze 18 jaar worden. Maar ja, die hebben geen netwerk dat uh, stampij voor ze maakt, aldus de krant. Deze uitstelling staat in het teken van wat er in Brussel is besloten afgelopen nacht. De regeringsleiders, EU, euroleiders waren eruit, zo tegen vier uur. En De reacties worden nu gehaald door onze verslaggevers in Brussel. Joris van Poppel en Tijn Sadee hoort u zo dadelijk na zeven uur. Dan hebben we ook contacten met de landen waar het vooral over gaat. Over Frankrijk, Duitsland en Griekenland.